Uur. Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. In Brussel lijkt het gevaar geweken. De man die daar werd opgepakt in een winkelcentrum had geen explosieven bij zich. Vanochtend werden de straten rond een winkelcentrum ontruimd vanwege een bommelding. Kort daarna werd een man gearresteerd. Belgische media schrijven dat hij zelf de politie had gebeld met de mededeling dat hij een bomgordel droeg.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 vanwege de emotie, maar ik heb gewoon twee ontstoken ogen. Hè? Even oh. zitten, hè? wat Had je daar last van? Daar, ja, je dacht al van wat heb ik. Je ogen. Ja. <laughs> hoe is dat dan nou weer gekomen? Ja, hoe kom ik er vanaf? Dat is de <laughs> vraag. Ja. Ja. Ja.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 I'll get it together, sister, tell her to be not so distra, mister. It's a shame. Yeah, yeah. Who yeah, yeah. you mean that we're going? It's a shame. Yeah, yeah. You're in with my heart. It's a shame. Yeah, yeah. Who you mean that we're going? It's a shame. you a shame. Get back on if you please. I'm begging you to check out on your own knees. Don't let nobody see you in a state of grieving over the brother. There's another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 I said,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 Dus als je uniek wil blijven, dan moet, je ook een, uh, ja, dan moet je je beste beentje voorzetten. En laten zien dat hier dingen makkelijker kunnen. En om een idee te geven, ik heb op enig moment een keer met een aantal mensen gesproken. Die zeiden, ja, dat zijn grote organisatoren. Ja, maar wat jullie doen, dat doen ze in Amsterdam en in Rotterdam natuurlijk ook. Ja. Toen dacht ik, nou, als wij vergeleken worden met Amsterdam en Rotterdam, dan doen we veel goed. Dat is wel een aardige opsteken. Uh, wanneer is zo'n weekend als deze geslaagd? Het is voor mij sowieso geslaagd als, uh, als we een hoop bezoekers onze kant op trekken. En als de organisatoren tevreden zijn. Uh, zij...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 Que vas conmigo, rumbiamo con el lloras casi un río. Tal vez te da dinero y tiene poderío, pero no te llena tu corazón sigue vacío. Pero conmigo rompe la carretera, van doleras en tu vida y algo que no sirve. Sácalo para fuera, a ti si nadie te frena la super guerrera. Eso que tú eres una fiera, vale. Sácalo para fuera. Si te das yo también me voy. Si me das yo también te doy. En de Rieke Iglesias, duel. Oh, sorry hoor, ik moet weer ja. door zijn mee. Ja. Duel El Corazon heet dat. En daarvoor Tower. Die heb ik, ik, ik al een tijdje meer gehoord, dacht ik. Nee. See you tonight. Ja, en ik kijk nog eventjes heel uh, snel naar de laatste ronde in de Grand Prix van uh, Azerbeidzjan in uh, Baku. Ja, ik vind het te goed. <laughs> is het europa Azerbaijan? daar is het land en daar heet het uh, gewoon Azerbeidzjan. En ik zeg gewoon, het is gewoon de Grand Prix van Azerbaijan. Oké, okay, deze. Nee, nee, <laughs> je hebt gelijk, het is de Grand Prix van Europa. Maar ik denk dat één uh, uh, Nico Rosberg uh, in ieder geval de, de, de, de nodige slechte resultaten aan het uitpoetsen is door hier uh, die wedstrijd uh, naar zich toe te trekken, dat had hij al uh, min of meer gedaan, want...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 Here, what you know what to do A little bit of this, a little bit of that You jump when you turn and you repeat it like that So come on the floor, make me show you what they do It's good to me and it's good to you it! Yeah. <laughs>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 En voor de rest, ja, eh, kunnen we er eigenlijk eh, verder weinig eh, over zeggen. Ik eh, ben eigenlijk heel nieuwsgierig naar wat eh, Lammers en eh, Van Oranje hebben gedaan. Dus dat, het staat eh, er niet bij. Wel nee, nee. Eh, Guido van der Garde, die verloor het uitzicht op een topclassering... na een crash van teamgenoot Simon Dolan. En ook Ho-Pin die zag vandaag een teamgenoot in de fout gaan. Nelson...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 Ik uh, doe niet aan een EK oh, jij, nee, nee, Jij doet niet nee, nee, mee. Nee. Oh, dus. Ik was voor Albanië, maar uh, die speelt vanavond uh, uh, weer. Hè. <laughs> ja, ja. Wat zeg je, Casper? Ja, pak pak maar even de microfoon. Casper uh, mag uh, straks. Ja, dan moet je er ja. wel bij. Dan. Ja, we, uh, je moet, uh, uh, Ja, ja. En dan moet je die microfoon en dan moet je hem dan. Je... Uh, pak hem maar ja, gewoon. Heb jij een EK pool of niet? Nou, niet echt per se, maar ik. Ik heb wel gewoon wat ingevuld, maar daar uh, doen we verder niet heel veel mee. En je staat wel daardoor, sta je eerst of niet? Ja, ik doe het in mijn eentje, dus uh, oh. ik heb wel alleen ingevuld. Oh, okay. Ik hoor er echt niks. Ah, ja. Tja, nou, dat is vanavond weer. Vanavond is het uh, Frankrijk tegen... Ja. Dat is een hele goede. Volgens mij tegen, tegen. Nou ja, dat. Nou, we hebben, we hebben Roemenië hebben we gehad. Roemenië, Roemenië tegen Albanië vanavond, dat weet ik wel. Nou, dan is dat is het, het vierde land. Oh ja, Frankrijk in... tegen Zwitserland. Dat ah, is je, het, kijk, ja ja. ja, ja um. we, we hebben niet die pool 1, 2, 3. Hè. We hebben alles. Nou, nog ja, jij hebt de MK-pool ingeleverd. Uh, ja, niet, nee, ja. Ik Kasper, zometeen uh, jouw, jouw vuurdoop heb ik begrepen. Ja, de allereerste uitzending. Ja.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 Kijk, je jij hebt al een agenda, wat, wat ga je doen zo meteen dan? Die meneer moet ik ook net hebben, dus... Uh... Ja, die, die, die, die, die, die meneer, die gaat mij straks even... Oh, die gaat jou helpen. Oh, dat die gaat is Dr. Euro. Dat is uh, Dr. Euro. Ja. ja. ja. Die gaat me nog kijken of het ik, goed doet. Ik mis alleen nog een plopkap en die moet ik nog uh, ernstig vergoeden oh. met hem. Dus, uh, <laughs> dus dat ga ik... Maar ga even... De, de, de uitzending ja, dan mij. ga je even bij. Maar in ieder geval het <laughs> agendaatje. Ja. Vertel. Nou, ik heb gewoon uh, even een standaard iets gemaakt. Zeker, ik nog niet door de controle heen geweest, maar ik vind...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 En, en die mag ook door de lijf van nou, de lijfers okay. komen. Dat wordt uh, formidabel. Dat is als laatste plaats, Stromae. Formidabel. Ik wens je een hele fijne zondagavond zometeen met Kasper Guronson. Fijne zondag. Formidable. Formidable. Tu étais formidable. J'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. formidable.